5 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Goedemiddag, elf doden door extreem winterweer in Verenigde Staten. Tijdens de winterspelen mag er toch worden gedemonstreerd. En jongens, mishandelen conducteur. Bewolkt met af en toe regen, vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 4. Morgen overdag zonnig en droog, in de avond opnieuw regen. Het wordt een graad of 10 morgen. Grote delen van de Verenigde Staten zijn nog altijd in de greep van de extreme kou. Zijn temperaturen gemeten van min 35 graden Celsius. De koude wind zorgt voor een gevoelstemperatuur die nog veel lager ligt. In Amerika zijn de afgelopen dagen 11 mensen omgekomen. Het winterweer heeft in het noordoosten het publieke leven zo goed als stilgelegd. Burgemeester de Blasio van New York heeft iedereen aangeraden om binnen te blijven tot de ergste kou voorbij is. If you do not need to als je moet veranderen, neem mass transit. Ja, yes, er be wat delays, maar het zal leven. En het zal ons helpen om de city 100% back in volle orde te krijgen. Op veel plaatsen liggen tientallen centimeter sneeuw. Rondom Boston zitten mensen zonder stroom. En sinds woensdag zijn er duizenden vluchten geannuleerd. Deze vrouwen wachten nog steeds op het vliegveld. We begrepen dat het was de weather, Het was niet de uh, Jet Blue, so, um, we waren patient en hoopten voor the beste. Maar unfortunately, we de nacht in de kapel. Nu we een te zodat ik terug kan het is ook extreem koud. Dan is het enige dat helpt veel truien over elkaar aantrekken. De extra. One, two, three, four, five en plus de jacket. Het einde van het extreme weer is voorlopig nog niet in zicht. De Amerikaanse variant van het KNMI, de National Weather Service... denkt dat het de komende dagen nog kouder wordt. Zo'n 140 miljoen Amerikanen zijn voorlopig dus nog niet van de kou af. Rusland dan. Demonstranten mogen toch naar Sochi komen tijdens de winterspelen. De Russische president Poetin had een verbod afgekondigd in augustus... maar dat verbod is geschrapt. Correspondent David-Jan Godfra vertelt waarom Poetin dit heeft gedaan. Ik denk dat hij erop uit is om zijn uh, geschonden blazoen... op het gebied van mensenrechten toch weer een beetje op te poetsen. Uh, we hebben natuurlijk afgelopen maand de amnestie gezien... voor de, de, de twee vrouwen van Pussy Riot onder andere... en voor uh, de leden van Greenpeace die in Rusland vast zaten. Um, Er is heel veel kritiek geweest de afgelopen maanden... op het mensenrechtenbeleid. En ik denk dus dat hij probeert ja, daar toch weer een, een positieve draai aan te komen. Misschien zelfs wel... Om toch een aantal uh, uh, regeringsleiders en presidenten. die hebben gezegd dat ze niet naar de openingsceremonie in Sochi zouden komen. Uh, dat, dat die toch uh, zich bedenken en alsnog komen. dat zou best eens een keer de achtergrond van, uh, van deze stap kunnen zijn. Het is overigens niet zomaar iets wat, uh, wat Poetin gezegd heeft. maar hij heeft een decreet uitgevaardigd. En dat betekent dus dat, uh, dat, uh, dat het kracht van wet heeft. Demonstraties en bijeenkomsten die geen verband houden met de Spelen... mogen worden gehouden op plekken die zijn aangewezen door de Russische autoriteiten. En voor de demonstraties moet vooraf wel toestemming worden gevraagd aan de autoriteiten. In Gilzerijen zijn vier jonge jongens aangehouden... omdat ze een conducteur hebben mishandeld. De man raakte gewond aan zijn hoofd en knie. De jongste verdachte is 13, de oudste 15. De jongens hadden geen kaartjes. Toen de conducteur daar wat van zei, kreeg hij een aantal klappen tegen zijn hoofd. En ook schopte de jongen hem. Een passagier pakte een van de jongens vast... maar hij wist te ontkomen toen de trein op station Gilserijen stopte. De vier konden in de buurt van het station alsnog worden aangehouden. De onderhandelingen over een staakt het vuren in Zuid-Soedan zijn stilgelegd. De bedoeling was dat de strijdende partijen vandaag voor het eerst... rechtstreeks met elkaar zouden praten en niet via een bemiddelaar. Maar de partijen kunnen het niet eens worden... over wat er precies besproken moet worden. Het overleg dat in Ethiopië wordt gehouden... zou nu op een later tijdstip beginnen. In Zuid-Soedan vechten regeringsgroepen van president Kier... sinds half december tegen rebellen... onder leiding van de vroegere vicepresident Machar. Zeker duizend mensen zijn gedood. Honderdduizenden op de vlucht. Het NOS-journaal. Mark Visser. Meldpunt vuurwerkoverlast heeft dit jaar bijna 90.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er zo'n 8.000 meer dan vorig jaar. Vanuit de meeste klachten gingen over harde knallen op straat... De andere ging over gevaarlijke situaties, vernieling... achtergebleven vuurwerkresten, kruiddampen of bedreiging... of belemmering van hulpverleners. De meldingen worden geanalyseerd en aan het eind van de maand... wordt er een rapport naar de Tweede Kamer en 15 burgemeesters gestuurd. De initiatiefnemers van het meldpunt willen vuurwerk... alleen nog laten afsteken door professionals. In Hamburg heeft de politie een paar wijken tot gevarenzone verklaard... inclusief het uitgaansgebied rond het Reperbaan, de rosse buurt van Hamburg... Een paar honderd agenten voeren controles uit. Ze fouilleren mensen en leggen gebiedsverboden op. En dat gebeurt allemaal na rellen van vorige maand. Met linkse activisten. Correspondent Wouter Meijer. Er zijn al, al wekenlang rellen in deze buurt. Eh, aanvallen op politiegebouwen. Afgelopen weekend raakten er drie agenten zwaar gewond... bij een aanval op een politiebureau. Twee weken geleden waren er enorme rellen in deze wijken... met meer dan honderd gewonde agenten. Honderden gewonden aan de kant van de demonstranten. En die rellen vlak voor kerstmis die gingen over een kraakpand... waar al twintig jaar een linkscultuurcentrum is gevestigd. Eh, vlak daarvoor waren, was er protest tegen de ontruiming van goedkope huurwoningen... die zo lang verwaarloosd zijn dat ze nu afgebroken moeten worden. Er wordt elke zaterdag een demonstreert tegen het Duitse vluchtelingenbeleid. Nou, door al die dingen staat Hamburg ook enorm in de schijnwerpers. En komen dus actievoerders uit de rest van Duitsland naar zulke demonstraties. En je kan op internet van tevoren voor die demonstraties altijd zien... dat ze echt, echt de politie haten en van plan zijn om de politie eens flink te grazen te nemen. De politie aan de andere kant is het ook zat. Hè? Vooral natuurlijk dat er zoveel agenten gewond raken doet bij de troepen zelf. De roep uh, aanzwellen om hard op te treden. Dus dit gebied, dat zal de komende weken ook blijven gelden... is nu voor de politie een middel om strenger op te treden voordat het weer uit de hand loopt. Een rotsblok van honderden kilo's... heeft in Frankrijk een zwangere vrouw geplet die in een auto zat. De vrouw van 37 zat in de bijrijdersstoel naast haar man. Hij overleefde de klap. Zijn vrouw was op slag dood. Het ongeluk gebeurde in de Pyreneeën. Het rotsblok viel van een bergwand en kwam op de auto terecht. De omgekomen vrouw was volgens Franse media zeven maanden zwanger. Verkeersinformatie. Bij de ANWB in Den Haag, Edwin Gerritsen. Er staat één file op de A28 van Zolle naar Amersfoort bij Nijkerk 2 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie aan de weg. De rechte rijstrook is dicht. Tot slot de hoofdpunten van het nieuws nog een keer: Elf doden in Amerika door de kou Conducteur mishandeld door jongens in geelse rijen. En het vredesoverleg in Zuid-Soedan is vertraagd. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn Sportforum. Met Robert Meder. Ja, goedemiddag het Sportforum op een iets andere tijd dan u gewend bent. Maar goed, eh, niks is hetzelfde op een radio 1 in deze tijd en voor je twee beter aan gewend. Het is iets korter, maar niet minder boeiend, dat beloof ik u. Vanmiddag eh, te gast, Anton Krielaard, sport van trouw. Eh, oudschatse Jeroen Straathof en Maarten Wijvels van het AD. Uh, heren, van harte welkom allemaal in het uh, sportforum. Uh, van links naar rechts, als u uh, op de camera kijkt... gaan we even het rondje langs de velden doen. Maarten Wijfels, um, wat is jouw moment van de week? Um, nou, da daar kom ik toch bij het ongeluk van Michael Schumacher uit. Uh, en dan vond ik vooral het, de opmerking van zijn, uh, zijn manager. Die uh, nou, reflecteerde even op ons vak. We stonden er als journalistiek weer mooi op. Want zij zei dat, uh, dat er een, een van de journalisten had geprobeerd... om als priester... Hm. Uh, ...het ziekenhuis binnen te komen... ...en bij zijn, uh, bij zijn bed te komen van Schumacher. Ik voel me dit aangesproken hoor, als uh, <laughs> wij... Ik, ...als we zeer totaal niet. Het, het deed man... me namelijk denken aan... aan uh, ik, ...ik heb wel eens het uh, verhaal van, van een collega... Nou, we hoeven geen namen te noemen, maar... ...toen Aruna Kone ooit... Uh, uh, ...met zijn hartproblemen zat... ...bij de uh, Rode JC, die zou naar Ajax gaan... ...toen uh, is hij naar het ziekenhuis in, uh, in Limburg gebeld... toen een journalist die zei... ...dat die familie van Kone was... ...en die kreeg zo de medische gegevens mee. Hm. Dus... Het is van ja. alle tijden. Maar... Ja. Ja. Dat kwam even bij je boven toen je dat hoorde. Ja, precies. Ja. Uh, Jeroen Straathoff, van harte welkom. Voor jou, geloof ik, de tweede keer dat je, ja. dat je ja. er bent. Goed, ja. dat je, goed dat je er bent. Even jouw moment van de week, als je wil. Ja, ik was maandag in, uh, bij het Olympi Olympisch kwalificatietoernooi in Tioff. En uh, ja, fantastische sport. Maar ook daarna natuurlijk gelijk het bericht dat Sjoerd Huisman was overleden. Dus die, de, de sportieve hoogtepunt gecombineerd met het moment wat, uh, wat daarna gebeurt... met het bekend worden dat Sjoerd is overleden. Ja, dat is een heel mixed gevoel... maar dat is voor mij wel het, het moment van de week geweest. Ja. Antal? Ja, ik moet me daar eigenlijk wel een klein beetje bij aansluiten. Ik was, ik was in het stadion op het moment dat het bekend werd gemaakt. Um, ik wil er wel aan koppelen dat Mark Tuit... Dat net op fantastische wijze de, uh, de 1500 meter had gewonnen... en uh, zich best wel onverwacht uh, plaatste voor de Olympische Spelen. En dat was een groot moment van euforie bij, uh, bij Mark Tijter... die echt vol ongeloof op die, uh, op die schaatsbaan. En nog eigenlijk tijdens het schaatsen van die ronde... Uh, hoorde hij dat Jude Huisman was overleden... waardoor zijn blijdschap eigenlijk binnen uh, tien seconden... en dat wat gebeurde eigenlijk in heel T-Half... die blijdschap van dat moment binnen tien seconden... Uh, ja, dat, dat, dat het volledig omsloeg in diepe troefenis Dat was wel een heel, heel bijzonder moment. Ja. Ja. Ik stel voor dat we uh, qua onderwerpen ook met het OKT beginnen. En dat we dan aan het einde van het OKT ook nog even terugkomen op uh, uh, Sjoerd Huisman vanzelfsprekend. Uh, het Olympisch kwalificatie was, uh, uh, was mooi om te zien. Mooie sport, jullie zeiden het al. iedereen Wüst, de grote winnaar. Mark Tuyter, de grote verrassing. Uh, Sven Kramer voldeed aan alle verwachtingen. Wüst uh, wist zich te plaatsen voor vier afstanden. Mag ook nog eens meedoen op de ploegenachtervolging. De regerend wereldkampioen sprak dan natuurlijk ook over een geslaagd toernooi. Het begon een beetje lastig uh, donderdag op die 1000. Het was een beetje een gehaaste race, ook wel een beetje spanning. Ja, het was een hele goede 3 kilometer. En, uh, echt een waanzinnige 1500 meter. En, uh, gewoon een hele goede, stabiele 5 kilometer. Dus, uh, al ja, met al kan ik daar niet meer super tevreden mee zijn. En ben ik zeker op de goede weg. en Dit heb ik heel veel zin in, en Dan Sven Kramer, behalve de vloegenachtervolging... ook de 1500 meter heeft hij, gaat hij schaatsen. De 5 en de 10 kilometer, dat is niet zo verrassend. Dat maakt uit het mag meedoen op twee afstanden, is dat wel. De Olympisch kampioen van Vancouver was eigenlijk al, al afgeschreven, maar kon na vier dagen schaatsen twee startbewijzen ophalen. Een prestatie die hij zelf ook wel opmerkelijk vond.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 Ja, maakt uit. Het aantal uh, krilaat. Uh, uh, hij doet het toch maar mooi, hè? Op de momenten dat het moet, staat hij er gewoon. Ja, het is eigenlijk ongelooflijk. Als je... als je kijkt hoe hij de afgelopen vier jaar heeft geschaatst had eigenlijk niemand er de rekening mee gehouden... dat hij zo'n wederopstanding zou beleven tijdens de OKT. Maar hij heeft het zelf wel een beetje uitgelegd na het toernooi... dat hij uh, moeite heeft om zich te motiveren... voor de wat minder belangrijke, de wat minder belangrijke wedstrijden... zoals de wereldbekerwedstrijden. En dat hij nu uh, eigenlijk nog één keer wilde laten zien aan de wereld dat hij het kon. En hij, hij omschreef dat zelf met een metafoor... dat het vuur in hem brandde... en dat hij dat langzaam weer voelde, voelde opbranden tijdens de OKT. Ja, en hoe hij het dan weer deed... net zoals eigenlijk vier jaar geleden in Vancouver... toen hij ook als verrassing de 1500 meter bond... Dat deed hij eigenlijk nu weer op het OKT. Ja, dat was wel heel bijzonder, een heel bijzonder moment. Ja. Ja, Jeroen straat als oud schaatser geniet je dan op een andere manier dan mensen om je heen? Wellicht? Nou ja, ik denk dat je wel heel anders in dat stadion zit. Als je alleen al kijkt, ik bedoel, we zaten met gezin op de tribune en je kijkt naar zijn voorbereiding. We zaten recht tegenover de bankjes waar de schaatsers hun schaats aantrekken. Je weet als geen ander wat er in die koppies omgaat. Je ziet hem nog een paar schaatssprongen doen voordat hij dit ijs op gaat. En wij zaten wel met z'n tweeën, mijn vriendin en ik, te kijken. Ja, het zou wel gaaf zijn als Mark het wel weer flikt, zeg maar. Dus, uh, en dan doet hij het ook gewoon. En ja, daar staat de kippenvel op je armen. En je weet namelijk ook waar die vandaan komt. En ik heb hem ook, uh, 1 januari heb ik uh, met een groepje, zijn we gaan fietsen. Heb ik hem ook nog even zelf gesproken, waar Mark ook bij was. En we weten als schaatsers, weten we dat we soms heel erg zoeken zijn... naar, naar dat juiste moment om af te zetten tegen die... Tegen die schaats aan. En dat is waar je constant iedere dag mee bezig bent. En als dat dan richting zo'n uh, uh, kwalificatiesternooi gaat lukken. Twee weken of een week van tevoren nog geen deuk in een pakje boter rijden. Duizend meter met de hak over de sloot plaatst hij zich. Hij was toen niet eens zeker. Nee, inderdaad. Nee, dus, uh, nee. En dan op het moment dat hij zijn, zijn afstand wil rijden ook het echte echt gevoel heeft. Dat is gewoon uniek. Is ah, de grap is dat hij het ook moest doen. De enige manier waarop hij naar de spelen kon... was en moest hij 1500 meter winnen. Dat was door de KNSB een heel moeilijk systeem in elkaar gedraaid. Dat heette de matrix, de prestatiematrix. En die 1500 meter hadden we het internationaal... de afgelopen periode niet zo goed op gedaan. Dus die 1500 meter stonden vrij laag in die matrix. Dat betekent dat als Mark Tuiters zich... zowel op de 1500 als 1000 wilde plaatsen voor de spelen... moest hij de 1500 meter winnen. Dat was, eigenlijk, dat was de enige manier waarop hij een eigen hand had. Er waren ook nog allerlei zijdeurtjes... Ja. waar hij gebruik van kon maken. Maar als hij het zelf moest doen, dan, dan moest hij zich dus moest hij die afstand winnen. Ja. En dat maakt het nog wel extra bijzonder... dat hij niet via een zijdeurtje of via een, een omweggetje op de spel is gekomen... hij heeft dat echt zelf bereikt. Dat vond ja. ik ook wel bijzonder. Ja. Um, um, herken je dat als een, een sporter ook? Ik bedoel, dat als hij het niet gehaald zou hebben... wat voor gevolgen dat dan zou hebben? Uh, oh, maar kijk, naar je Hmm. Ja. Weet je wel, vorig jaar wordt Kjeld. Maar wordt die is nog gang. een stuk jonger volgens mij. Ja, die is een hmm. stuk jonger, maar dat maakt voor een sport er niet uit. Ik bedoel, je bent, je, je bent bezig met die prestatie. En of je nou 27 bent, 25 of 35, dat maakt niet uit. Je wil gewoon uh, die, naar die spelen. En als je kijkt naar Kjeld, die vorig jaar uh, de strijd had met uh, Johnny Davis op de 1000 meter, wat hij met een tiende verliest. En nu gaat hij gewoon niet naar de spelen. Voor die jongen is het gewoon hartstikke erg dat hij niet gaat. En ik bedoel, ik heb het zelf ook meegemaakt dat je niet gaat en dan moet je echt eventjes jezelf bij je nekvel grijpen en van goh, wat wordt de volgende stap? Gelukkig voor Kjeld gaat hij wel naar het WK sprint. Dat, dat zat ook nog achter het Olympische kwalificatienorm zich te plaatsen voor het WK sprint in Nagano over uh, twee weken. Mm -hmm. Maar dat is wel belangrijk om daar dat hij daar wel rijdt, weet je, dat hij wel de volgende stappen heeft. Als je als sporter zijn er dan niks hebt, ja, dan uh, wordt het heel moeilijk. Ja. Mag ik daar eens iets over vragen? Ik, ik, ik las dat ook, dat er dus die gebroeders die Mulder. die moeten drie weken voor Sochi moeten ze een week aan sprint rijden. en dat gaan ze ook doen. Hè? Is dat ja. nou logisch? Of, of het, het moet dat... niet. Nee, maar, want zij dus ja, ja, kiezen ervoor om dat te doen. Ja, zij kiezen ervoor om dat te doen. Het maar. is natuurlijk ook wel weer zo, bij het week aan sprint is wel weer. moet je ervoor gaan om goed te presteren. Ja. En zeker op een sprintafstand. voor een langere afstand is dat toch wel iets anders. Voor de sprintafstand is dat echt van belang dat je. Ook op dat hoge niveau wedstrijden. In, en in dat rijden. ritme, ja, precies. En dat is, op een, dat is de keuze dat Sven, eh, niet, Sven Kramer niet een, een Europees kampioenschap rijdt. Is zit ja. daar ook mee. Eh, ja, want de vraag was natuurlijk ook uh, uh, of je dan niet je heel erg in je kaarten laat kijken. Maar ja, toen zei hij ook weer ja, dat hebben ja, we te, ja. Ja, de sprint Ja, sprint kun je dat toch niet doen, want dan nee. moet je gewoon zorgen dat je na dat startschot start gewoon alles klopt. Dus dat, is, uh, dat kun je niet in de kaart kijken. Op een lange afstand nee. is dat wat anders. Nee, ik geloof dat Ronald al heel snel had beslist dat hij zou gaan. Ja, die had had Michel had was te... op het laatste moment ja. al besloten. Om ja, te ja, gaan. Ronald had van tevoren al gezegd. Ik, ik wil gaan. En, uh, en Michel die heeft het daarna uh, besloten. Hoe kijken jullie tegen Irene Wust aan? Op vijf afstanden. Is dat te doen, Antal? Ja, nou, Irene Wust is natuurlijk een <coughs> heel bijzondere sportvrouw. Als je ziet. Uh, dat ze, ze heeft een dip gehad. Na de, na de vorige spelen. Is, daar volledig, uh, is dat volledig te boven gekomen. En is nu. Uh, zelfs op de vijf kilometer, een uh, MD-kandidaat in Sochi. Um, ja, het, ik denk dat zij, uh, dat zij op dit moment misschien wel de beste schaatser aller tijden is uh, die Nederland ooit heeft gehad. Zij, uh, ze, ze heeft zoveel gewonnen. Ze is wereldkampioen, ze is Europees kampioen. Uh, ze kan een 1000 rijden, ze kan een 1500 rijden, ze kan een 3-kilometer rijden. En zelfs nu een 5-kilometer. Dus als je het hebt over een allround sportvrouw, uh, dan heb je het wel over iedereen Wust. Ik denk wel dat dat. Uh, ik denk dat wij soms wel eens... Er gaat vaak heel veel aandacht uit naar Sven Kramer. Maar die rijdt eigenlijk maar twee afstanden. Die rijdt de vijf en de tien kilometer. Dat doet hij fantastisch. En het is een heel groot, groot sporter. Mm. Maar uh, Irene Wust die rijdt inderdaad op alle afstanden. En op al die afstanden uh, is, moet je, ja, is hij echt in staat om een medaille te winnen op, uh, op de spelen. Mm. Ah, wat, wat zeggen we over de breedte dan? Dat hij, dat, dat zo... Nou, dat in de breedte kan? is het vrouwenschaats de laatste jaren best wel uh, gestegen. Ja? Is nou, nou, gaat gaat gezien, goed. Goed. Internationaal gezien. Internationaal ja. gezien komt ze op de, op de verschillende ja. afstanden... verschillende concurrentie tegen. Ja. Dus dat, dat, dat is... Uh, Wat je ziet in schaatsen, dat is dat, uh, en dat zag je ook op het OKT... dat er steeds meer schaatsers zijn die zich specialiseren. Dus ja. vroeger uh, werd, werd het eigenlijk altijd aangevlogen vanuit het allrounden. En dat is voorbij. Als je kijkt naar de ploeg van Jack Ory... die heeft eigenlijk alleen, maar nog, die heeft alleen nog maar specialisten. En in die wereld van specialisten... dus dat zie je ook... Uh, Sabrikoven rijdt de lange afstanden. Ja. Uh, en Nesbit rijdt uh, 1500 ja. meter. En allemaal... Uh, specialisten op bepaalde afstanden... en Irene Wies is op alle afstanden... ondanks dat er overal gespecialiseerde speciali schaatsers zijn... Ja. behoort zij tot de medaillekandidaten. En dat, dat is wel echt... Uh, ja. Dat vind ik heel bijzonder. Ja. Ja, overigens, de 500 doet ze niet, hè? 500 doet ze niet. Nee, dat is, net, dat is, dat is nog net, specialistischer. Net, net, net even tekort. Ja. Te um, bedoel je hiermee te zeggen dat Irene Wüst... eigenlijk uh, in, in haar sport groter is dan Sven Kramer? Vanwege het feit dat ze op zoveel afstanden... zo goed meedoet in de wereld? Jeroen, je lacht. Ja, ik, ik vind wel dat je dat kan zeggen. Ik bedoel, natuurlijk gaat de aandacht heel... wat dat al ook zei, van, ja, naar, naar Sven. Maar als je echt kijkt wat, wat uh, Irene presteert... Dat is van duizend tot vijf kilometer. En ze trekt ook straks die proegen achtervolging. car trekt ze echt ja. wel uh, door. Zeg maar. Is het te doen fysiek, Jeroen? Praat of? Um, ik Je heb ken dat... precies de indeling niet. Uh, nee, uh, nou, daar zit ik ook over te denken. Dat ik wel ik denk dat het kunnen. kan. Uh, gelukkig is Irene gewoon echt een goede allrounder. En weet ze ook in een weekend bij een EK in twee dagen tijd... Uh, vier goede afstanden te rijden. Dus uh, over twee weken uitgestreken de, de Olympische Spelen... dan moet dat zeker kunnen. Ja, ik zit heel snel even gauw uh, te zoeken naar het schaatsprogramma. Zo gauw ik het heb, dan, uh, kom ik daar, uh, dan kom ik daar zo ongetwijfeld nou, op terug. Ik, ik, weet, ik weet dat er één dag geen schaats is. En in principe is het uh, uh, mannen, vrouwen, mannen, vrouwen, één niet, mannen, vrouwen. Eén dag niet mannen, vrouwen, mannen, vrouwen, mannen, vrouwen. ja Dus er zit elke keer wel een dag tussen om te uh, ja. herstellen. dat, ja, uh, dat minimaal te dag. Het ja. ja, begin met de drie kilometer, zie ik nu, op 9 februari. Ja. Uh, en dan is de dag daarna is, uh, inderdaad uh, de mannen en de 500 meter vrouwen. Uh, nee, de 500 meter mannen alleen... Dus ja, dan komt ze inderdaad niet aan de bak. En dan heb je de 500 meter vrouwen weer een dag later. Ja. En dan heb je op de woensdag pas weer... Um, de, de, nee, ook niet. De donderdag komen we dan pas weer uit. Uh, op de nee. 1000 meter vrouwen. Dus je zit in die beginperiode wel een hele tijd tussen. Ja, nou, de, de langere afstanden zitten wat meer aan het eind. In ieder geval de, de 1500 en 5 kilometer. Uh, en dan de ploegachtervolging. Ja. En zeker met de ploegachtervolging... als ze doorgaan naar een uh, finale ronde. Ja, uh... Maar goed, uh, Irene is volgens mij heel goed getraind. En weet vooral heel goed zorgen dat ze fit blijft en gezond blijft. Dus. Het feit dat zij meedoet aan de vijf kilometer op de spelen geeft al aan dat ze heel fit is. Want het was een afstand die ze vroeger, waar ze wel eens moeite mee had. En, uh, en nu kan ze hem aan. En als zij niet zeker zou zijn van het feit dat ze dat, dat, uh, dat, ze dat kan... dus dat ze het aan kan, had ze hem niet gereden... had ze gewoon gezegd van, aan nou, hij op vier afstanden in plaats van op vijf. Ja, er zit wel een verschil in, denk ik. En dan kijk Jeroen weer aan als oudsporter, Jeroen Straathof. Uh, uh, dat ze heel fit is, of dat ze, heel, dat ze denkt heel fit te zijn. Er zit er natuurlijk wel een verschil in. Nou, de, de vijf kilometer is natuurlijk ook wel... en dat zag je ook wel op het Olympische kwalificatiesnooi... Uh, daar werden door meerdere vrouwen heel hard gereden. Ja. Er reden wel drie dames onder de zeven minuten. En uh, Irene reed een hele goede, uh, echt, echt een hele goede vijf kilometer ook voor haar doen. Maar er zaten wel twee Nederlandse dames ook voor haar. Dus ja. misschien dat dat nog wel iets is. Dat is eigenlijk de minste afstand van Irene de vijf kilometer. Ja. Maar dat, ik, die vijf kilometer uh, was van echt hoog niveau. Ook als je kijkt naar de internationale concurrentie. Dus daar gaan we ook echt wel iets van verwachten van de andere dames die daar gaan. Gelukkig hebben we ook weer een relletje. Hmm. Ik bedoel, ja. dankzij de Matrix waren we eigenlijk van plan om daar vanaf te zijn. Maar dat is dus niet gelukt. Die kwestie Nauta, die wisselt met, uh, met Linda de Vries. Het gaat nu naar de geschillencommissie. Nauta wil alsnog uh, een, een plekje hebben. Mm -hmm. Wat vinden jullie daarvan? Ah, gaat ze denk ik niet winnen. Antal? Ik, ik denk eigenlijk dat Nauta geen poot heeft op te staan. Er is, in het, uh, is een... Uh, er is een uitzonderingsregel gemaakt in die matrix... dat er bij, uh, bij een calamiteit... Uh, eventueel een uh, bewezen wereldtopper... Uh, toch naar de speler gestuurd zou worden. En de vraag is dan natuurlijk van... Is uh, Yvonne Nauta, een bewezen wereldtopper op de drie kilometer. Nou, ik heb toevallig nog eventjes... haar resultaten van dit seizoen uh, opgeschreven. Ze heeft dit jaar de, de, uh, twee wereldbekerwedstrijden gekregen op de drie kilometer, en één op de vijf kilometer. In Calgary werd ze zesde achter drie Nederlandse vrouwen: Wust, De Jong en Voorhuis. In Salt Lake City werd ze elfde achter De Jong, Voorhuis en De Vries. En in Elstane heeft ze de vijf kilometer gekregen en daar werd ze derde achter Saib de en Pechstein. En ze heeft zich wel geplaatst, zeg maar, voor de, of ze heeft zich geplaatst voor de vijf kilometer. En daar is ze, als je naar het afgelopen seizoen kijkt, een. Een wereldtopper, derde, geworden op de op een weer in een wereldbeker, maar op die drie kilometer is ze zesde en elfde geworden. En ik denk niet dat je dan uh, kan spreken van een bewezen wereldtopper. Ja, maar kan... datzelfde verhaal zou je voor Mark uit het uh, over Mark uit kunnen vertellen als je naar zijn resultaten kijkt van de afgelopen, wat is het anderhalf, twee jaar? Ja, dan kan je ook zeggen, ja, hij is niet voor, hem, hij is niet voor hem dus hij mag niet gaan. Maar uh, ik denk dat hij ook geen recht had gemaakt op een calamiteitenplek. Nou. En alleen hij heeft, er, hij, heeft er, hij heeft die afstand gewonnen. Nee, maar ik bedoel, maakt uit. Het kan bewijzen dat het niet waar maar, is wat maar, je zegt. Nee, maar die heeft, die heeft bewezen dat hij uh, op het OKT de snelste was. En Yvonne van Nouten was het op het OKT niet de snelste. Ze heeft op driehonderdste de derde plek gemist. Ik denk uh, dat dat nu wel een groot verschil is. En als zij die afstand had gewonnen, dan had ze gewoon naar de Spelen gegaan. En dan ook van der Weijden dan? Is dat dan uh, heb je die resultaten ook neergezet? Nou, uh, nee, maar ja, die heeft op het juiste moment heeft ze, heeft, <kijf> uh, heeft ze hard geschaatst. En... De, ja, dan je, dat is nou het mooie van zo'n trialsysteem waarvoor gekozen is dat op dat degene die het hardst schaatsen die gaan het spelen ja, Jeroen jij je zat eh, in de atletencommissie en Ozeneshev ja dus hoort. het kan best zijn dat nou, dit dat zijn, dat zijn de wel de die gevo... naar je toe komt ja, zeggen, nou, naar toekomst ja nou naar ons toekomst niet nou ja. ja misschien wel maar <racht> ik vind wel dit soort dit soort uh, dit soort gevallen waar vind ik denk wel dat we er goed op moeten kijken uh, er is een proces binnen bonden. En of dat nou de schaatsbond is. Of straks richting Rio weer alle zomerbonden. Dat zowel uh, coaches als sporters. Als technisch directeuren. Hebben zeg iets te zeggen over zo'n proces. En als, uh, als coaches akkoord zijn gegaan. Met in dit geval. Er is alleen een calamiteitenplan. Uh, voor wereldtoppers. Dan ja. Als ze daarmee akkoord zijn gegaan. Dan is dat nu. Waar de geschillencommissie over zou moeten oordelen. Hmm. En dan is, is voor mij nu veel meer in de rol als atletencommissie... van jongens, laten we nou zorgen dat we van dit soort dingen leren... en zorgen dat we dat niet meer tegenkomen. Dat we dat we Coaches, let op wat je, waar je mee akkoord gaat... maar vooral ook als atletencommissie... sporters zorg dat je bij dat proces betrokken bent. Ja, Met die, met die verstanden uh, ben ik even advocaat van de duivel... dat Nauta zegt, ik moest op dat moment inhouden... dat heeft mij ongeveer een halve seconde gekost. <coughs> en als ik die halve seconde optel bij de tijd die ik had was ik gewoon geplaatst voor Sochi. Ja, maar in hoeverre is dat ja, dan maar het, dat is natuurlijk heel... in de calamiteitenlijst opgenomen? Ja, en maar... uh, dat was, een grap, ja. Dat was uh, de grap van het afgelopen OKT en hoe het uh, ja. helemaal is ingestoken. Er was dus een calamiteitenplek, maar het woord calamiteit, dat was heel slim van de KNSB, was niet vreven. omschreven. Ja. Dus niemand wist wat nou eigenlijk een calamiteit was. Was een calamiteit als iemand een, uh, ja, een valpartij, een, ja, een valpartij ja. of een, een stoeltje van de tribune op het ijs gooit? Uh, dat was allemaal niet omschreven. De ziekte? Ziek, nou, ziekte kan een calamiteit zijn... maar je kan ook gewoon op het verkeerde moment ziek worden. En dan is het geen calamiteit. Dus ja, ja. Kijk, dat is wel weer het mooie van zo'n heel systeem. Weet je, we hebben een matrix. Uh, maar er blijft nog steeds altijd wie, wie beslist. En volgens mij moeten we als sport... als coaches, als sporters, als bond... ook het vertrouwen gaan hebben in de mensen... die uiteindelijk die beslissing nemen. Wie kiezen we aan? En natuurlijk zitten er commerciële belangen bij in het geval van Liga nog veel meer. Want uh, als uh, uh, Nauta meegaat, dan mag ook Thijsje Oenema nog mee. Dus dat is ook nog weer... Een... Ik denk van, nou, dat vind ik... Het ja, ja, is ook niet helemaal netjes dat je op dat moment... dan ook nog weer voor de sporter opkomen. Prima. Maar uiteindelijk gaat het er wel om dat we puur kijken... wat is er van tevoren afgesproken kalimiteit, prima, maar dat geldt alleen voor wereldtoppers. En daar had je het niet mee eens kunnen zijn als coach of sporter. Als je eerder aan de bel moeten trekken. Maarten ja. Wijfels die komt uh, regelmatig in een voetbalstadion... en die hoort, <laughs> de, die hoort dit aan waarschijnlijk. Nou, nee, <coughs> ik, ik vraag me gewoon van de buitenkant. <coughs> ik denk dat iedereen die vraag heeft... door het gekozen systeem wat, uh, mm -hmm. wat er nu is gehanteerd... hebben we nu meer of minder kans op medailles straks? Ah, als je kijkt naar wie, wie zich hebben geplaatst uiteindelijk voor Sochi... Ja, dat, dat, ja. de enige echte wereldtopper die niet gaat is Kjeld Nuis. Ja. En Kjeld Nuis is. Voor uh, ja, Kjeld is wel heel sneu. Want uh, vier jaar geleden had hij zich eigenlijk wel geplaatst voor Vancouver. Maar toen ging hij niet omdat uh, Jan Bos een, uh, een beschermde status had. Ja. En toen mocht Jan Bos naar de spelen en hij niet. Dus toen heeft hij. Zeg maar, op die grond heeft hij, uh, heeft hij Vancouver gemist. En nu heeft hij op, beslissen, op het, besli zo, op het beslissen. beslissende moment. Heeft hij gewoon niet hard genoeg gereden? Ja. En als je kiest voor een trialsysteem waarin je ja, dat afspreekt. Ja. En dus uiteindelijk, als je kijkt naar de lijstjes... Dan gaan gewoon de beste halen. In Amerika is het toch niet anders? In de atletiek en nee. nee. zo. Nee, Alleen goed. hebben wij zo'n sportcultuur dat dat loont. Nou, ik, ik, als je puur kijkt naar de mannen en ook wel bij de vrouwen. De namen die op de lijst staan, die gaan gewoon de medailles wel halen. Ja, ja. En als we Kjeld Nuis uh, er ook bij <coughs> hadden gehad... Denk ik niet dat we meer medailles hadden gehaald. Hmm. Want het, ja, uh, zo, nu gaat Mark en uh, ja. Stefan Groothuis. Ja. Wat dat betreft zijn dat ook gewoon kampioenen. Ja. Uh, naar aanleiding van het OKT uh, is het natuurlijk de kwestie, de kwesties. Uh, moet Bob de Jong de vlag dragen? Ja, natuurlijk. Nou, nou, ja, dat is natuurlijk ja. wel een punt nu ineens. Uh, kijk, vijf keer, uh, vijf keer Olympische Spelen meedoen is natuurlijk uniek. En uh, ja, het is natuurlijk uh, fantastisch wat Bob uh, gewoon uh, laat zien... Het past ook in het schema, hè? want hij, hoeft er, ja. uh, hij kan erbij zijn bij ja. de opening. Ja. Hij hoeft de vijf niet te rijden, dus hij hoeft in het begin van de spelen niet, uh, niet te ja. schaatsen. Ja. Dus hij kan uh, fysiek zeg maar, kan die, kan die bij de opening aanwezig zijn. En hij had er zelf ook al oren naar. We vroegen ja. het hem uh, direct nadat hij... Nou, hij heeft uh, zichzelf gewoon uh, naar oren ja. geschoven. <lacht> nou, zo was niet, het was niet <lacht> helemaal. Maar ik vroeg tijdens de, tijdens de, de persconferentie in de afloop van de tien kilometer van Bob... Uh, heb je als de vlag gedragen en toen kon hij eigenlijk niet anders dan een beetje gniffelend en gnuivend uh, ja. zeggen dat hem dat wel een heel mooi, uh, iets heel moois leek en ja. Ja, ja Bob de jong met de vlag dat lijkt me wel een ja, goed bij de overdracht van de ploeg hebben we het hem ook gevraagd en toen zei hij gewoon uh, het lijkt hem gewoon geweldig om ja, te natuurlijk. Doen. Ja, maar volgens mij vindt iedere sporter het geweldig ja. ja. ja, het is natuurlijk wel uniek uniek om zo'n stadion in te lopen en uh, ik zag ook bij de ploegoverdracht zag ik dat, dat stadion van uh, waar de openingsceremonie gaat plaatsvinden ja voor mij moet dat wel een uh, unieke beleving zijn en ja. zeker voor iemand die ja. voor de vijfde keer naar de spelen ja en Maarten als buitenstaander, het is een vlag gezegd. Ja. Van, mij mag, van mij mag die de vlag dragen. Maar <laughs> ja, ik weet niet of er, of er echt een serieus andere... Nou ja, moet je ik even bedoel, kijken. Ik weet niet of dat, ja. Ik, ja. ik zou het niet kunnen noemen, maar misschien jullie... Zouwe brei. Ja. ja dacht ik ook even... aan, maar... Ja. Ja. Maar goed, is, weet je, wij hoeven er niet over te beslissen. En dus Hendricks, Hendricks vond het hartstikke leuk... dat dat nou iets is waar hij lekker over kan beslissen. Dus laat het hem ook maar lekker doen. Um, en dan komen we op uh, het moment wat jullie aan het begin al uh, aankaarten. Het, uh, um, direct na het OKT, uh, dat kwam keihard binnen in Tiel voor het overlijden van Sjoerd Huisman. We hadden om Schaatsen, die ook als inline skater actief was. Hij um, boekte zijn grootste succes in 2009... bij de Nederlandse kampioenschap op natuurreis op de Oostvaardersplassen. Iedere keer als ik naar je kijk, denk ik dat je zo weer wakker wordt. Dat je stiekem naar me knip Dat je nog een keer je duim naar me opsteekt. Maar er gebeurt niets. Sjoerd, de flyer. Geboren tussen de opperdoezer en het IJsselmeer. Uitgegroeid tot een marathonschaatser en inlineskater...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 Ja, gisteren werd de Huisman herdacht in IJssel de West-Vries in Hoorn. Uh, vandaag is hij in besloten kring uh, gecremeerd. Jullie zeiden het al, het was een bizarre situatie, Jeroen Straathoff, in, in de hal maandag. Ja, zeker. De 500 meter was net afgelopen. En je zit te wachten op de tribune op uh, nog een Nederlands kampioenschap-maststart. Dus een nieuw fenomeen met veel schaatsers in de baan, marathon schaatsers om uh, en uiteindelijk de winnaar wint. Maar dat duurde lang, dat duurde. Dat duurde en. Ja, in de katacomben wist men eerder wat er aan de hand was dan in het, uh, op de tribunes. En, en op een gegeven moment stapt een bestuurder van de KNSB op, op, uh, op het podium. En die zegt van, het gaat niet door. Er is een, een van de schaatsers overleden. En sinds Gons het al rond over wie het was. En, ja, dat is, dan zit je eigenlijk weer met twee benen op de grond. Dat was uh, een heel bijzonder moment. Ja, Antal? Ja, het... Uh... Ik zat uh, samen met Nando Boers op de tribune uh, na, naar de 25 meter te rijden, te kijken. En op het moment dat uh, Sven Kramer aan het rijden was, toen zagen wij een aantal schaatsers voor ons uh, elkaar in de armen vallen en huilen en, en doen. En we hadden zoiets van uh, wat zou er aan de hand zijn, wat raar. Maar in, in schaatsen tijdens zo'n toernooi gebeurden wel vaker uh, emotionele dingen. Dus dat kan ook een ontlading zijn. Maar toen langzaam toen drong het tot ons door dat er iets anders aan de hand was. En toen ben ik naar de katakombe gelopen. Als journalist kun je, uh, kun je na de wedstrijd altijd onderin uh, onder Tiel of in de katakombe... kun je met de sporter spreken En daar stonden de, uh, de vrouwelijke schaatsers die het NK Mastart zouden gaan rijden... die stonden klaar. En dat zijn allemaal eigenlijk allemaal uh, mensen of vrouwen uit het marathonwereldje. En wat ik daar zag was bijna wel hartverscheurend. Echt mensen die enorm uh, overstuur waren en huilen. Mariska Huisman had daar normaal gesproken zijn zus gereden. En die was net naar huis gegaan. Dus ja, ze stonden allemaal in schaatspak. Met hun schaatsen in de hand stonden ze, stonden ze klaar om, om, om die wedstrijd te gaan rijden. En toen kwam dat nieuws van uh, Sjoerd Huisman binnen 27 jaar. En dat is, zoals ik het goed heb begrepen, een enorm geliefd in het wereldje. En een hele uh, aardige, uh, aardige sociale jongen. Ja, je zag gewoon heel die, heel die wereld, heel dat wereldje, zag je breken op dat moment. En ik vond daarom ook wel logisch dat op dat moment die, dat NK niet gereden is. Ze hebben toen met z'n allen nog één ronde gereden. Um, en toen hebben vier van de, van de marathonschaatsers... hebben nog die, uh, die schuiven op die knieën, hebben ze, hebben ze op, het, op het ijs van 10.30... Gemaakt was die schrijver waarmee hij in 2009 op de Oostgraadse plassen uh, Nederlands kampioen werd op natuurreis. En dat was ook een bijzonder moment, omdat dat voor het eerst sinds 12 jaar was. Dat er weer zo'n uh, enkel op natuurreis werd gereden. Dus ja, hij was toen wel, een, hij was in één keer een hele grote meneer in, uh, in het Nederlandse schaatsen. Ja. En ja, die sfeer, ik heb nog nooit zoiets bizars meegemaakt uh, in de tijd dat ik als, uh, als journalist actief ben. Dat een, een sfeer van euforie in echt in 10 seconden volledig kan omslaan in een hele diepe droevenis. Het was echt een... Ongelooflijk moment, ja. Wat zegt dat over de schaatswereld, Jeroen? Nou, het is natuurlijk één grote familie. Ondanks dat er natuurlijk altijd wel wat oneenigheid kan zijn tussen sporters. Hm. Maar het is natuurlijk gewoon... Ons kent ons, we trainen allemaal op hetzelfde uur. Of uh, ik niet meer, maar die sporters trainen allemaal op hetzelfde uur dus die marathon die rijden ook tussen die lange baan schaatsers door en er zijn ook in deze tijd ook een aantal jongens die vanuit het inline schieten het skiëren over zijn gekomen naar de lange baan dus ook die jongetjes Mulder ook Mark tijd die kenden hem uh, weet je dus en in het schaatsen ken je elkaar altijd wel ik bedoel ik kende Sjoerd ook van ik heb nooit gesproken maar ik wist wel wie Sjoerd Huisman was weet je dus ja, je kent elkaar gewoon. Dus het, is, het, is, en het was echt uniek om te zien hoe die schaatsers... en er kwamen ook een paar lange baan-dames... die kwamen ook gewoon die ereronde meerijden... die niet mee zouden doen aan het ene kant. Maar gewoon, ja, het, gewoon uit respect. En ook als je zag, het publiek stond er nog. Uh, journalistiek. Uh, iedereen stond langs de baan. En het was, uh, ja, het, was mooi, het was een mooi moment om op die manier... in, de, in dat ambiance van het OKT zeg maar, afscheid te nemen als Sjoerdijk. ja. Mooie herdenking gisteren ook uh, in de IJshal uh, ja. de Westen uh, Fries. waarbij ze ook nog een rondje heeft gemaakt. En uh, ja. onder de finishmuziek, uh, onder uh, de, de finishvlag door werd uh, geduwd... alsof het nog een, een wedstrijd was. Dat was erg indrukwekkend. Ja. Goed, het is uh, vijf minuten over half zes. U luistert naar het uh, Sportforum. Uh, we praten met Antal Griluijs, met Martijn Wijfels en Jeroen Straathoff... over dat wat ons bezig hield in de sportwereld afgelopen uh, week. Maarten Wijfels, uh, uh, we komen aan uh, het voetballen. Ja. Uh, Gelukkig Gelukkig, ja. Anders ja, was je voor niks gekomen, meneer ik. Ja. Twee weken lang uh, uh, duurt het nog. Nog twee weken voordat de bal weer gaat rollen. Um, voetbalnieuws blijft er natuurlijk altijd. Gisteren maakte Tini Sanders bekend dat hij na dit seizoen opstapt... als algemeen directeur van PSV. Het was in het begin een uitdaging met een wat verrassende wending... toen bleek dat we financieel niet helemaal gezond waren. Maar het waren binnen PSV boeiende, uitdagende, fascinerende... Liefdevolle en ook energievredende jaren. Waar nu een einde aan gaat komen. Uiteraard heb ik de Raad van Commissarissen toegezegd. om dit seizoen af te maken. als dit bij het zoeken naar opvolging beter uitkomt. Ja, Maarten Wijfels, um, Was je verrast? Nee, eigenlijk niet. Omdat Sanders er zelf ook wel. Um, eigenlijk wel op speculeerde de afgelopen weken. En ja, kijk, het is bij, bij hem. Um, uh, hij is gekomen destijds in 2010... en toen heeft hij hard moeten saneren bij PSV. Dat heeft hij ook laatst ook iets over verteld. Dat hij, uh, hij zegt vergeleken met de brandweer. Hij zegt, ja als de brandweer komt... dan uh, heb je toch maar liefst dat hij de brand gaat blussen... en niet even iedereen op zijn schouder gaat slaan... en vragen hoe is het. Dus hij zegt, dat heeft hij gedaan. Nou, daar heeft hij ook de credits voor gekregen. Alleen vaak zie je dat degene, de saneerder... is dan niet meteen de man die daarna ook weer gaat verbinden. En ik denk dat het wat dat betreft wel logisch is... dat ze daar iemand anders voor zoeken. Alleen... Uh, wat mij wel ja, een beetje tegenstaat ik heb ook dat rapport uh, laatst uh, gelezen wat uh, PSV Forum had uitgebracht en ja, dan lees je eigenlijk wel terug dat uh, uh, hoe ze over iemand denken in het voetbal gaat toch altijd gepaard met of er gepresteerd wordt of niet en als PSV gewoon één keer kampioen was geworden de afgelopen twee, drie jaar dan had ook Sanders er heel anders op gestaan in de beeldvorming en daar is hij een beetje bitter over en, en dat snap ik eigenlijk wel ja, maar als, ik het, ben. maar als je heel erg gaat saneren in een club, dan loop je natuurlijk het risico dat de prestaties ook minder worden. Ja, maar goed, dat, dat was natuurlijk al. Dat is weer een verhaal wat, wat verder terugleidt. PSV was goed in de periode dat Vlado Leemits, een van de van de ja, misschien ook wel een omstreden makelaar, daar ja. eigenlijk de huismakelaar was. En er kwamen allemaal spelers binnen. Die toen ze PSV met die man en, en die, dat contact circuit gebroken heeft, kwamen die spelers niet meer binnen. Maar ja. Dat is ook een, een, een keuze die gemaakt is. Ja. En daar kan Sanders niet zoveel aan doen. Ja, een deel daarvan kwam vervolgens bij Vitesse terecht, als ik me goed herinner. Uh, Reis ja. bijvoorbeeld, die uh, volgens mij ook uit zijn stal ja. kwam. Ja. Um, ja. Um, dan komt er een nieuwe directeur. Ja, dat, dat is wel interessant. Nu, en dan is natuurlijk de vraag wat er dan gaat gebeuren. Ja, nou ja, het is de vraag waar, waar ze voor kiezen. Want um, ja, persoonlijk, ik zou, ik zou voor iemand kiezen nu die die toch ook echt wel, wel feeling met het voetbal heeft. En uh, ik zou Tom Gerber dan zijn goede vinden, om iemand te noemen. Ja. Moet er iemand ja. komen met een, uh, een PSV-verleden? Ik weet het niet. Ja, dat, dat kan natuurlijk ook. Maar ze hebben, ze hebben nu gekozen hè, met Koukou en, en Marcel Brans... en die willen echt voor drie, vier jaar met elkaar door. Dus die, die techniek, dat staat voor de komende jaren wel vast. Ja. En ja, het is de keuze die ze dan inderdaad maken. Als ze, als ze een verbinder zoeken die alle Harry van Rij, de, ja. de PSV-familie... Maar, ja, vind je die? Want alles wordt toch weer afgemeten aan... is die zo verbindend als Harry van Rij was? Ja, Don Gerbrands niet. heeft tot twee keer toe Ajax uh, ja. nee gezegd ja. tegen Ajax. Ja. Dus, ja. Dus, uh, maar goed, bedoel, hij heeft natuurlijk hij met... Bij PSV dan nou, hij heeft met Marcel Brands gewerkt. Dus misschien vindt hij het wel een uitdaging. Maar goed, ik zeg ja, dat zonder dat, dat er uh, ja, sprake ja, van is. Ja, ja, moet je, je niet gewoon iemand hebben die goed aan leiding je. Volgens mij is het technische vlak... Is dus het technische vlak is in orde. Het sportieve vlak moet je volgens mij echt scheiden van het runnen van een organisatie. Ja, maar dat ja, alleen maar dat blijkt in het voetbal dus ja, ja. steeds moeilijk. In principe zou ik daar ook voor kiezen, als ik als, als een club was gewoon iemand die dat goed zakelijk doet. Alleen die, die mensen komen die uit het bedrijfsleven komen, die komen zeggen ze zelf altijd weer in de problemen met de emotie van, het, van de sport en van de voetbal ja. en ja, dan dan dan dan moet je blijkbaar toch wel, wel ja, heel veel steun hebben om dat te kunnen managen, want anders, anders blijkt het elke keer weer een bananenschil. Ja. Ja, Ik vind het altijd heel boeiend hoe dat in de voetballerij gaat, dat je ja. wordt niet goed gepresteerd op het veld en de mensen buiten het <laughs> veld worden ontslagen en in dit geval uh -huh. kiest Sanders er nu zelf voor om weg te gaan waar dit hele proces... heb ik niet duidelijk, maar denk van... ja, dan moet iemand daar leiding geven... over meer mensen dan de ja. mensen op het veld. Maar en... dan voel ik ook wel met hem mee, want ja. dat, dat is ook zo. Ja. En uh, hij wordt erop afgerekend... dat ze inderdaad eigenlijk drie jaar geen kampioen ja. zijn. Terwijl... En, en het bizarre ja. is dat... dat, uh, dat in het voetballerij dus dit soort mensen... die eigenlijk niks met het eerste elftal te maken hebben... behalve dan dat ze voor, de, voor, de gel, voor het geld zorgen... dat die... Op een of andere manier in de publieke opinie enorm worden afgestraft. Ja. Terwijl hij. Ja, hij zal nooit een doelpunt maken. en hij zal ook nooit een assist ja. geven. maar hij, hij wordt wel. Dan zeg maar als, het, als het toonbeeld. van hoe het mis is kunnen gaan. of weet ik wat. En dat vind ik wel. In Het voetbal dat is eigenlijk de enige sport die ik ken, waarin uh, mensen die eigenlijk heel weinig met de sport zelf te maken hebben, daar wel op afgerekend worden. Ja. Ja, en dat, uh, dat, daar zal je sterk voor in je schoenen moeten staan. Maar dan. Maarten had het in dit geval ook niet te maken met dat rapport dat, uh, dat toen de tijd is verschenen over PSV. Ja, ja nee, zeker, tuurlijk. En dan, en dan komt er een soort, soort stroming op gang. En dat, dat is gewoon een dynamiek. En oh. dat is gewoon hartstikke moeilijk. En ja, dan. Uh, dan, dan, dan loopt het zoals het loopt. Ja. Uh, Soms is ja. het gewoon tijd om, uh, om op te stappen. En hij voelt het als geen ander zelf aan dat het tijd wordt om op te stappen. Zo zou je het ook kunnen zien. Ja, dat is ja, ook wel goed, denk ik. Wel. Ik denk het ook wel ja. goed. Ik, bedoel, ik, ik zag ook wel veel citaten in de media dat hij het echt wel uh, moeilijk had. En, uh, uh, maar ik denk dat het voor hem zelf persoonlijk goed is dat hij er gewoon zelf zegt... Jongens, uh, deze strijd ga ik niet winnen. Want nee. er, er spelen grotere machten. Uh, ja. Goed dat er maar ik ben wel benieuwd wie ze dan, dan wel nemen en die er dan wel mee om kan gaan. Maar goed. Ja. Ja. Ben, ja, nieuwsgierig. Ben benieuwd of PSV nog wat uh, gaat doen in, uh, in de winterstop. Uh, de ja. transferperiode, ook even afwachten. Um, echt spectaculaire overgangen zijn er nog niet geweest. Uh, Johnny Heidinga, die mag weg bij Everton, uh, leek naar West Ham te gaan, maar dat uh, ging dus uh, toch niet door. Um, uh, hij uh, wil aan spelen toe toekomen... maar mist nu het juiste gevoel, zoals hij zegt... bij de overgang naar West Ham. Wat moet die Heiding gaan doen, Maarten? Nou ja, ik, nou ja ik, ik denk dat hij wel gelijk had... Dat hij, dat hij niet naar West Ham is gegaan. Want dat is een ploeg die, die speelt een hotse knotse beronia-voetbal... zoals uh, ooit uh, Bert, Bert Jacobs. Jacobs dat noemde. <laughs> en ja, daar komt hij niet tot zijn recht. En hij zou dan gehaald worden... omdat er nu drie verdedigers geblesseerd zijn. Dus met andere woorden, als die weer terug zijn... dan, kan weer gaan zitten. dan moet hij maar afwachten... en ja, hij heeft nog nou, misschien 1, 2, 3 goede jaren. Dus hij moet gewoon hopen dat er een club komt... waar hij, waar hij nog een paar jaar goed kan spelen. Maar Alleen... moet je dan de, de lat leggen? Want ja. het is Maduro Die gaat nu weg bij Sevilla en die gaat bij Pauken spelen. Ja, nee, spelen. Dat, dat, is, dat is wel een dilemma voor hem. En, en in die zin is het eigenlijk ongunstig... om nu in januari zo'n keuze te moeten maken. Want je hebt maar een maand. En in de zomer kun je eens even drie maanden kijken. Hè? Wat, wat, wat is de beste keuze? Moet je met deze bondscoach niet gewoon uh, een half jaar in Nederland komen voetballen? <coughs> ja... Maar ja, ja maar, maar bij wie? Want Ajax hebben hem niet nodig. Die gaan hem niet opstellen. Nee. PSV ook niet. De achterin hebben we jongens gekocht. Feyenoord gaat het ook niet doen. Nee. Dus wat dan? Nee, wordt Vitesse, lastig, ook niet. Vitesse gaat het ook niet doen. Dus nee. dan moet hij naar Roda of zo. Ja. Ja, dat, dat wordt nee. het ook niet. Dus ja, Ik denk, misschien dat hij zou... Hij is in beeld geweest bij Fenerbahce. Mm -hmm. En stel dat die nou zou zeggen, "Joh, kom bij ons. Die staan bovenaan in de competitie, kunnen kampioen worden. Nou, Kuit is een jongen die daar toch elke week nog speelt. Als hij daar nog een naartoe zou gaan en zou daar kunnen spelen, dan, ja, dan, dan is dat misschien nog een goede stap. Maar mm. ik, ik weet niet in hoeverre zij dat, uh, dat nu winnen. Wat dachten jullie toen jullie hoorden dat John Dal Thomason naar Roda ging? Nou, dat, dat, dat wilde ik eigenlijk <laughs> eerst als mijn moment van de week noemen. Maar ik ik, ja, ik ik ben daar echt... Je zou er bijna... Je mag geen betrokkenheid voelen, maar je zou er bijna boos om worden. Hoe dat kan? Dat je als Het is 2014 en je bent de rode JC En je zegt van, nou, we zijn... Uh, we maken ons zorgen over hoe het met de club gaat. Of we niet gaan degraderen. Dus eigenlijk ontslaan ze een trainer die ervaring heeft. En ze willen meer zekerheid ervoor terug. En vervolgens stellen ze ongeveer de meest onervaren trainer van het hele gilde stellen ze aan. Uh, 37, uh, amper nog uh, op niveau getraind. En dan geven ze hem ook nog een contract voor 3,5 jaar. Dus met andere woorden, alles, alles wat je aan onzekerheid kunt... Uh, kiezen, dat hebben ze nu gedaan. Ja, ik vind het ongelooflijk. Jeroen Straathof. Ja, ik, ik ken de kwaliteiten niet van de, de desbetreffende trainer, maar ik vind dat wel altijd boeiend, zeg maar, dat clubs dat soort keuzes kunnen maken. En ik, ik ken ook het trainerschilder niet uit de voetballerij, maar ik vind, ja, je moet toch eerst als... Nou, we hebben een paar voorbeelden gehad over dat uh, net gestopte voetballers worden ja. coaches en trainers. Ik denk dat we uh, in de sport goed na moeten denken over hoe kunnen we nou coaches zodanig opleidingsprogramma meegeven, dat ze ook daadwerkelijk klaar zijn voor een bepaald niveau. Want nu zit Rode AC voor 3,5 jaar vast. En als zo'n verbindenis tussentijds wordt opengebroken, of wat dan ook, ja, dan, uh, uh, dan hoop ik uh, voor uh, Rode AC dat hij weg mag naar een betere club. Ja, maar, maar, maar het punt is ook, ja, verplaats je nou eens in Ruud Brood. Dat is een, een trainer met ervaring. Dat is ook iemand die in het voetbal, uh, in het voetbal echt wel uh, gerespecteerd wordt om de trainer die hij is. Hij heeft ook is ook kampioen geworden met bij RKC, bij de eerste divisie. Dus heeft ook echt wel bewezen dat hij dat een team dat hij wat, wat kan doen. En dan word jij weggestuurd met, met dus als achterliggende gedachte: we gaan nu voor meer zekerheid. Dus Severgoos werd dat genoemd. En dan vervolgens, twee weken later, zie je dat het dicht gebeurt. Ja, ik, ik vind ja, het ook nou, in, in, als je, als je wel je beetje de beetje een beetje een beetje trainer beetje een beetje een beetje een je je beetje een in want dit, dit, is niet, dit is eigenlijk niet te verkopen. Ook, ook naar, naar Thomas vanzelf niet. Want even los van hem. Maar we hebben Van Basten gezien. We hebben, nou ja, Cocu eigenlijk ook. Jongens zonder enige ervaring staan voor zijn groep. Die maken allemaal dezelfde fouten logisch. Want ze moeten die ervaring eerst opdoen. En dan... dan ja, dan laat je Thomasson dat nu doen... bij een club die dan onderaan in de Eredivisie... Anto Grillaard, kan je er een beetje in vinden? Ja, ik ben zo benieuwd hoe, hoe zo'n uh, directievergadering is gegaan bij Roda. Dat ze op dat ze zeggen van... weet je wie we, wie we nemen? Wat een goede is voor onze club, Thomasson. Ja, ja, ik, ik denk zo, ik is zo moeilijk. Leon Flemings is technisch een directeur. Voor, en, en, nee, precies, ja, ja, en, en, die kennen elkaar waarschijnlijk. Ja, kennen elkaar. Dus, dus, maar zo, zo worden dat soort beslissingen dus genomen... Ja. Ja, maar wie weet is die beslissing zo wel niet genomen. Misschien hebben ze hem gezegd... misschien moeten we hem eens uitnodigen voor een gesprek. En hebben ze een goed gesprek. En zijn ze gewoon overtuigd van de kwaliteiten van John Datomerson. Ja, nee, dat Dingen dat ook, dat die wij ook. gewoon helemaal niet nee, hier maar, aan tafel kunnen zien. Dat maar wat, wat interessant is, is wel... Uh, Martin van Geel vertelde laatst dat hij... Um, nou ja, door schade en schande wijs geworden wel... Uh, tegenwoordig met eenjarige contracten werkt voor, voor trainers... voor hoofdopleiding bij Feyenoord. En dan wel met de intentie van... joh. Uh, we, we willen lang door, maar laten we nou één jaar kijken... en als het dan van beide kanten toch net niet is... dan zijn we allebei niet beschadigd. Club niet en, en ja, als trainer ook niet. En, en zo is Ronald Koeman inmiddels toch aan zijn derde seizoen bezig. Dus ik, ik denk toch dat dat, dat, dat dat toch verstandiger is in, ja. in bepaalde ja. gevallen. Nou goed, we gaan het afwachten. Uh, en net als Gert Kruis, trouwens, weer terug bij Sparta. Zat bij IJsselmeervogels. Ja. Ja, goed. Diepe zucht. Ik, nee, ik, ja. ik hoor genoeg. Uh... Nee, maar niet, het is niet op individuele trainers, maar meer een club als Sparta ook. Die wisselen ongeveer elk jaar van trainer. En altijd die trainers het dan gedaan als ze niet promoveren. Ja. ja. Ja, Daar nou. zit gewoon veel meer achter, dat dat niet lukt. Goed, we gaan afwachten, we gaan het wel zien. Uh, nog even naar uh, het Nationaal Sportcentrum Papendal. Afgelopen donderdag, de Olympische sporters werden overgedragen... zoals het dan zo mooi heet, aan NOC-NSF. De deelnemers uh, aan de Olympische Winterspelen... vallen dus nu onder Maurits Hendricks. En de deelnemers aan de Paralympische Winterspelen... hebben André Katsen als uh, chef de mission. De technisch directeur van de sportkoppel, Maurits Hendricks... dus uh, waarschuwde zijn sporters ook nog even voor de Spelen. De Spelen, de Olympische Spelen... Die zijn prachtig. Dat is iets heel bijzonders. Maar ze zijn ook hectisch. Veel aandacht. Veel issues. Ook maatschappelijke issues. En ook daar geldt... hou je kop bij. Struikel niet... over Olympische Ringen. Durf... de Olympische Ringen je te laten inspireren. Durf ze te laten brengen... tot jouw beste prestatie ook... Wat hij ook is. Niemand is hier verplicht om te zeggen dat hij voor goud gaat. Iedereen is hier verplicht om te zorgen... dat hij voor zijn beste prestatie ooit gaat. Om vervolgens er ook nog aan toe te voegen... ga voor je land en maak je land uh, trots. Dat zei hij ook uh, bij, die, uh, bij die speech. Wat dachten jullie uh, toen jullie de speech hoorden, Jeroen Straathof? Ja, ik zat in de zaal kippenvel. Ik vond het heel sterk. Heel sterk de wijze waarop hij... Ja, die sporters toch, dat is, dat is het moment hè, dat hij uiteindelijk de eindverantwoordelijke wordt voor die, voor die sporters. Uh, hij maakt ook een, gewoon een heel mooi compliment naar de omgeving en de begeleiding van de sporters. Ook de ouders, dat, dat, dat hoor je dan hier niet. Maar ja, er wordt, rondom die sporters gebeurt zoveel, dat was heel sterk. Geef, uh, geef, geef ze vooral aandacht, maar doe het niet anders dan dat je normaal doet. Inderdaad, inderdaad. Dat weet je. En ja. dat is ook, hè, wat, dat is echt waar. Die Olympische Spelen zijn bijzonder. En dat is ook waar Maurits zich uh, op, op wijst. Zorg dat je dat blijft doen waar je goed in bent. En uh, niks meer, niks anders. Gewoon focus op datgene wat je moet doen. Hmm. Antequilat, dus... Ante sorry, anteculat ja. is, is uh, Maurits Hendricks echt nu op zijn sterkst. Nou, ik vond het wel een goede speech, maar ik hoorde ook al een beetje angst in door. Dat uh, ze gaan natuurlijk naar een land waar, uh, waar al is gezegd dat er mag niet gedemonstreerd worden. Ja, het mag, nu, het mag wel, gedemonstreerd ja. worden. Alleen ja, je moet het goed. ongeveer nu aanvragen. Ja. En Poetin bepaalt ja. waar het dan gebeurt. Dus dat kan zomaar voor het station van ja. Volvograd zijn. je spandoeken moet je van tevoren laten lezen. En dan moet er stempel op uh, dat die, dat die goedgekeurd is. En uh, je moet oppassen met social media. En we uh, hebben natuurlijk heel die, uh, die discussie gehad... over, uh, over de homo-wetgeving in, uh, in Rusland. En wat ik ook wel een klein beetje doorhoorde in deze speech... is dat hij de sporters waarschuwde van... hou je koppen bij. Laat je niet verleiden tot... Uh, tot andere dingen dan, dan de sport. En nou, dat zei hij niet. Ja. Nee, maar ik, ik, de, de, ik vond wel dat, Maurits, hou je koppen bij. En doe vooral datgene waar je voor gaat. En er is en, en ja, dat weten wij vanuit de atletencommissie. Ja. Er wordt gewoon je mag er wat over zeggen, maar weet gewoon heel helder, duidelijk wat je. Zegt. Ja, maar ik ben ook al een keer op een andere bijeenkomst geweest en daar uh, gaf hij ook aan dat ze ja, ze zijn er echt wel een klein beetje uh, bang voor, hoor. voor voor ze ook wel tegen sport, ze hebben sporters een soort Twitterles gegeven, op gegeven en ze hebben <lacht> uitgelegd wat welke kleuren bijvoorbeeld lichtblauw is uh, is een homokleur in, uh, in Rusland. Nou, daar moesten allemaal rekening mee houden. En ik hoorde er ook wel een klein beetje nou, angst is misschien het verkeerde woord, maar ik had wel het gevoel dat hij nog eens een keer extra wilde benadrukken... van we gaan naar best wel een bijzonder land... met bijzondere wetten en uh, met een bijzondere cultuur. En hou daar rekening mee. En zorg dat je als je dan hebt... struikel niet over die ringen... hoorde ik ook een beetje... struikel niet over alles wat om die ringen heen gebeurt. Maar uh, zijn, deze, zijn, zijn deze er nou uh, ook uh, ballotelli achtige types in, uh, in die Olympische ploeg? Ja. Die uh, zomaar ineens iets... Hij uh, ja, ja, heeft in het verleden natuurlijk uh, nogal wat kritiek gehad... over uh, de voortgang van... Uh, uh, van de accommodatie. Uh, wat betreft de winterspelen. Die heeft ja. dus, denk ik, een half jaar geleden of zo gezegd. Nou, dat het echt een puinhoop was en ja. dat het echt nergens op sloeg. Nou, volgens mij mochten ze toen niet trainen. Ja, dat klopt. Op, de, ja. op de piste. Dat terwijl de, terwijl de Russen wel uh, mochten trainen. En de, daar was ze boos over. Maar dat is ook zo'n terugkerend ding. Ja. Dat was in Vancouver ook zo dat uh, de. Dat, uh, uh, dat deze Canadese maar, schaatsers maar, wel maar, op de ring mogen. Maar, maar om even, wat, wat Hendricks volgens mij ook bedoelde. En dat is wat Irene Wust ook zei. Die zei laat je struikel niet over de ringen. Dat is de immensheid van het evenement. Irene ja. Wust zei ja. in onze uitzending. Uh, dat zij heel erg heeft geleerd van de vorige keren. Dat als je uh, in het Olympisch dorp komt. En je komt bij al die restaurants. De eerste avond overal gaan kijken. Ga McDonald's eten. Ga naar dat restaurant. Ga daar naartoe. Ga flipperen. Ga tafeltennis en alles wat je doet. Dan heb je alles gezien ja. de eerste avond. En dan kan daarna je hoofd volledig op dat wat je komt doen. Ik denk ja. eigenlijk, Jeroen, ik kijk wel aan... dat eigenlijk het idee erachter is. Dat is het, weet je. je uh, weet wat er is en zorg alleen maar... dat je dat doet wat nodig voor is voor jezelf. En dat is ook het... Uh, ook inderdaad aandacht hebben voor... Uh, in ieder geval weten dat die maatschappelijke issues er spelen. Dat is denk ik ja. ook van belang als sporter zijnde. Sluit je niet echt af als een, uh, als een zombie. Maar... Ga, ga er vooral heen en laat je niet afleiden. Want er zijn inderdaad in zo'n Olympisch dorp... Nou ja, de, de, de eetzaal is er eentje van. Maar de, nou, allerlei activiteiten, allerlei nationaliteiten. Weet je, de spelen is ook eh, dat toch de hele wereld als sporters zijn bij elkaar komt. Wat ook uniek is... En dat ook hartstikke gezellig kan zijn, maar vooral ook uh, uitwisselen van ervaringen. En uh, dat hoort er ook bij. Maar doe dat vooral eventjes na je ja, prestatie. Ja. Toen hij te gast was in onze interviewserie Sportgasten, toen benadrukte hij ook heel erg... dat uitingen, hij zegt wat dat betreft geen probleem. Maar hij zegt wel tegen die sporter, waarom zou je dat nu doen? De afgelopen jaren heb ik je ook niet over dat item gehoord. En nee. waarom zou je dat nu doen? En toen benadrukte hij dat je daarmee ook het teambelang schaadt. Hij wil echt als één team naar de Olympische Winterspelen gaan. Ja. Zou dat ook niet een rol uh, op de achtergrond spelen? Nou, of dat misschien wel ook... op de voorgrond zelfs. Nou, dat zei hij ook echt in, uh, in zijn speech, zeg maar. We moeten zorgen daar als één team. Uh, ik ben de voor jouw medaille en jij bent de voor mij medaille. En ja. dat is ook wel echt. Dat is wel onder. De, er zijn in het verleden ook wel sporters geweest die dat op een hele andere manier ervaren. En die boodschap vond ik ook heel duidelijk. Ja. Maar zijn, zijn er nou sporters... Ik zit meteen even van Hans George maar zo te denken. Die toen in Argentinië destijds... Eh, volgens mij gingen die de medaille toch niet ophalen. Toen ze met hockey iets wonnen. Wat was dat nou ook weer? In, uh, onder Fidela toch? Ja. Ja. Ja, dat hij meer weigerde in ontvangst te Ja, van zoiets. Hebben. Maar zijn er sporters die eventueel straks toch een, een statement willen maken, of, of nou, als ik, maken? Als ik nu even zo globaal ook even naar de, die foto <coughs> kijk... van die mooie Olympische ploeg uh, die er op Papendal gemaakt werd... Zie ik op, dat, op dit moment niet sporters zijn die dat nee. zouden doen? Nee. Zou ze het mogen? Nee, dus. Uh, nou, het ligt eraan wat je, wat je wil. Ja. Ik weet, volgens mij is op Beken Athletiek. Uh, waar de, de Zweedse hoogspringers. die hadden hun nagels gelakt in de kleuren ja. van de. van de. van de regenboog. En dat was dan een soort. Uh, klein statement om. Uh, omdat het ja. was in Moskou. En om dat duidelijk te maken. Ja, ik kan me voorstellen, er zijn een aantal lesbische sporters in de Nederlandse ploeg, mm -hmm. dat, uh, dat, ja, dat die misschien zoiets zouden kunnen doen. Maar ik denk niet dat je moet verwachten, maar dat, dat is ook precies wat al die sports elke keer zeggen. Hè. Van, ik, ben daar, ik ga daar niet heen om, uh, nee, om, om duidelijk te maken wat ja. ik van die regels, ja, van die Marius wetgeving heeft vind. Een, de heel duidelijk gezegd, uh, als je dat thuis ook doet, mag je daar ook doen. Ja, ja. maar dat vind ik wel makkelijk <tus> moet ik zeggen. Dat is, dat is zoals hij het zegt. Als jij op dat moment voelt dat allemaal. je er iets aan moet doen, dan moet je er iets aan doen. En dan moet je je niet, denk ik, door Maurits Hendricks de wet laten voorschrijven. Hm. Maar uh, ik geloof niet dat er in deze ploeg... dat je uh, balotelli-achtige uitspattingen uh, hoeft nee, nee, te verwachten. Nee, nee. Nee. Goed, um, tot slot. Um, Michael Schumacher, jullie uh, noemden het al. Hij liep zware verwondingen op uh, tijdens het uh, skiën... en uh, ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis in Grenoble. Uh, zijn toestand is momenteel stabiel... Hij verkeert nog wel in levensgevaar. Uh, heeft dit nieuws jullie de afgelopen weken bezig gehouden, Maarten Weifels? Behalve dan die journalisten die uh, als priester naar binnen wilden. Nou ja, het is toch wel iets... Uh ja, mijn eerste associatie was dan he, toch een man van snelheid. Uh, hij zal misschien enorm uh, snel naar beneden zijn geskiet. Maar dan hoor je de berichten dat het eigenlijk niet zo was. Zijn helm is nu in beslag genomen, want er zou een cameraatje op zitten. Ja, zodat heen, ze dan precies ja. weten wat er gebeurd is. Dus ja, en, en de tweede gedachte is dan ja, of piste skiën, dat, dat, dat hoor je dan dat, dat, dat niet moet doen. Maar ik zag een tekeningetje vandaag waarin dat of piste gebied, als, als, het, als het klopt hoor, maar dan dat dat eigenlijk tussen twee uh, geëikte pistes in was. Dus dat dat ook niet eens zozeer uh, heel, heel ver afgelegen of heel gevaarlijk was, dus ja... Ik weet ook niet precies hoe het. Jeroen, straat op. Nou ja, het is echt treurig wat er dan gebeurt, zeg maar. Maar er zijn ook genoeg mensen die niet zo bekend zijn. die dit ook overkomen. En dan is het nadeel als topsporter dat je bekend bent. en je overkomt zoiets. En het is hartstikke erg. En. Ja, ik weet ook niet hoe het zal aflopen. Maar er gebeuren op de piste natuurlijk heel veel. Waar, we vooral, uh, waar ik persoonlijk van leer. Jongens, ga vooral niet op piste. En doe een helm op, in ieder geval. En uh, weet je, dat is, dat is wat we ervan moeten doen, denk ik. Maar als je als bekend persoon dit overkomt... kan, kan, je, kan jij, nou, misschien in dit geval Sjoelmacher... ze hadden weinig van merken, maar is in ieder geval zijn familie... daar ook al heel veel steun van krijgen. Dat kan natuurlijk ook. Ja, maar er is dus blijkbaar ook wel heel veel last. Hm. Dus, uh, en ik vind dat we daar respect voor moeten hebben. Zorg dat we die familie met rust laten. En laat ze vooral zorgen dat het allemaal goed komt. Ja, Antal Krielaar? Ja, ik ben erg benieuwd uh, hoe, hoe hij hieruit gaat komen als hij eruit komt. Ik moest elke keer aan Prins Friso denken. Die natuurlijk ongeveer hetzelfde is overkomen. Alleen die, die is onder een lawine gekomen en hij heeft uh, zijn hoofd gestoten. Ik, ik begreep ook dat hij, uh, dat hij al hersenletsel heeft aan, aan, aan de linkerkant. Dat had hij al van negen jaar, ja, jaar geleden. En dat hij nu zeg maar, ook aan de andere kant hersenletsel heeft. En als je dat allemaal bij elkaar optelt... dan ben ik wel heel erg bang dat als hij eruit komt... dat hij dan misschien wel nooit meer een volwaardig leven zal hebben. En wat dat betreft ja, hou je hart vast hoe dat, hoe dat gaat eindigen. Maar, ja. Het feit dat dit zo leeft over de hele aardbol... wat zegt dat over de status van Michael Schumacher? Ja. Als je zoveel hebt gewonnen in je, in je sportieve carrière... in een sport die wereldwijd wordt beleefd... dan, uh, dan dat betekent dat ook dat heel veel mensen je kennen. en dat, uh, Ik denk dat er heel weinig sporters zijn. Uh, Lens Armstrong had zo iemand kunnen zijn, denk ik. Maar die, die is nu in het nieuws hoor natuurlijk... omdat hij heeft bekend dat hij het uh, op oneigenlijke manier heeft bereikt. Ja. Maar ik denk dat er heel weinig sporters zijn... in, een, in, in een zo'n mondiale sport die zo lang overheersend zijn geweest. En wat dat betreft uh, denk ik dat het wel logisch is... dat zoveel mensen zich daar nu uh, om bekommeren. Ja. We gaan het afsluiten. Ik wil even voor <coughs> jullie nog weten wat jullie gaan doen het weekend. Maar de wijfels. No. Mooi, Jeroen staat ja, niks ja, mo ja. niks morgen. ik moet eh, niks mogen. Ik stop vandaag op het ijs bij het short track, eh, om mijn eigen kinderen les te geven. En uh, we twijfelen over om morgen nog even... bij het NK short te gaan kijken. Want dat is toch wel spektakel. Uh, uh, uh, want ja, in uh, in hier rijden ook onze Nederlandse short ja, Zeker. Anto Krila. Ja, mocht, uh, mocht je komen, dan heb je kans dat je me tegenkomt. Ik ga voor de, voor de krant morgen naar het NK short Goed zo, veel plezier. Dank jullie wel voor jullie komst. Wat ons betreft graag uh, tot een volgende keer. bijvoorbeeld dus in uh, Spanje. Malaga tegen Atletico Madrid... Uitslag 0-1. Dat heeft de volgende gevolgen voor uh, de koppositie. Atletico heeft 49 punten uit 18 wedstrijden. Uh, Barcelona heeft 46 uit 17. Barcelona speelt morgen nog tegen Elche. U hoort uh, de eindtune. Dat betekent dat ik u ga verwijzen naar de uitzending van vanavond. Tussen 7 en 11 uur. Met tussen 7 en 8. Een aflevering uit onze interviewserie Sportgasten. Dan de gast Dorian van Rijsselbergen. Niet de eerste, de beste. En vervolgens daarna tussen uh, 8 en 9. Edith Bosch. Een bijzonder interview, kan ik u nu al zeggen. Vanavond te horen. Dan is de presentatie in handen van Ronald Boots. Een goede avond. Ik heb het helemaal Nieuws. Heeft een nieuw geluid. Oh, dat zou ik wel graag willen weten. Lara Rensen is verhuisd. Dat klinkt goed. Van de ochtend naar de middag. Ja, hoe die verder, dat is toch de grote vraag. Elke werkdag van half vijf tot zes. Wat kunnen de luisteraars verwachten vanmiddag? Het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Wat is uw reactie op dit verhaal? Elke werkdag van half vijf tot zes. Lara Rensen. Dan horen we dat nog. Hier op Radio 1. Het nieuws. Van alle kanten.